Bij de jongste aanval van regeringstroepen op opstandelingen in Homs... zouden meer dan 200 tegenstanders van Assad zijn doodgeschoten. Zambia heeft zich als eerste land geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup. Zambiaanse voetballers versloegen in de kwartfinale Soudaan met 3-0. Voor het begin van de wedstrijd werd er minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de voetbalgele woensdag in Egypte... waarbij tientallen mensen omkwamen. Ook droegen de spelers rouwbanden. In de halve finale ontmoet Zambia de winnaar van het duel tussen Ghana en Tunesië.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 Nogmaals, oh goedenavond. We beginnen dit uur in Lyon bij Ivan Chan tegen Lydia en Mark Brasser zesde game, 4-1 in het voordeel van de Dje. Lee, Je. Lee Je leidt met 3-2 in games. Dat betekent dat ze nog één game nodig heeft om, om deze partij, om deze kwartfinale naar ze toe te trekken. Ja, het is, het is een beetje wisselvallig wat de Duitse, wat die Ivan Can, laat zien. Is, een game maakt ze bijna geen fouten. in. Die, die, die winst ze dan ook, maar toch ook verslaat ze zich af en toe op dat verdedigende spel van, van Lee Je. Het is de hopen voor Dje dat de Duitse dat ook in deze zesde game doet. Dje uh, staat inmiddels met 4-2 voor. Ja, moet deze game dus winnen om door te gaan naar de halve finales. anders komt er een zevende en beslissende game. Het voetbal Excelsior. V VVV en die houdt kant. Nog 0-0, maar wel de beste kans gezien voor VVV. Wildschut was heel dichtbij. Goed schot bij een aanval vanaf de linkerkant van VVV. Schot ging net over het doel van Wessie en Dus 0-0. En het basketbal Groningen en de Bos Leon Kersten. Nog iets meer dan 5 minuten tot aan de rust. Groningen leidt 33 tegen 30. De Bos had het eerste kwart op haar rekening geschreven. 20-24, maar Groningen speelde sterk. Tweede kwart en breidt nu de voorsprong uit naar 35-30. met Staying Alive. Ja, wie blijft er in leven? Dat hangt af bij Excelsior VVV van de uitslag straks. in die uitkamp. Oh, ik dacht van uh, hoeveel de temperatuur <laughs> nog uh, ja, verder gaat zakken. <laughs> het is nog 0-0. De ja, is uh, pittig. Uh, als je iets hoort uh, rinkelen, dan zijn er betenen die in mijn schoenen een beetje los liggen. Het is uh, 23 uh, minuten gespeeld en, uh, en nog altijd min 11, dus uh, dat gaat nog wel. De Gluwijn mag doorkomen. Balbezit voor VVV. Kijk wel naar een aardige wedstrijd, waarom wel voor? Uh, de bal laatst raakt en dat is de splits van uh, VVV Venlo. En de bal gaat over de zijlijn, dus is de inworp voor Excelsior 0-0 de stand. Wat uh, mogelijkheden, uh, halve kansen gezien. Met name Vinken kwam een paar keer goed door aan de linkerkant voor Excelsior. Maar bracht de bal niet echt uh, lekker voor het doel. En nu heeft hij weer bal bezit, probeert de bal bij Janga te krijgen. Maar dat uh, lukt niet. Maar de aanval van VVV lukt ook niet echt. Het zijn natuurlijk niet de beste ploegen. Het uh, spel is ook niet uh, fantastisch. Maar de inzet is uh, groot en nu heeft Maatse... Heel even de bal, maar die wordt afgepikt door Leiva Cabessi... die de bal in de diepte probeert te spelen richting Wildschut. De meest actieve en beste man, tot nu toe, van het veld. Hij krijgt de bal ook niet onder controle, want iemand van Excelsior... in dit geval Leen van Steensel speelt de bal over de zijlijn. En dus mag er uh, gegooid gaan worden. Ja, uh, Wildschut heeft de bal wel het laatst geraakt. Dus mag Excelsior gooien. Uh, de spelers die af en toe opkijken van uh, wie gaat er zo dadelijk gewisseld worden. Want ik zie alleen maar spelers van VVV warm lopen. Maar dat heeft uh, Ton Lokko voor de wedstrijd al gezegd. Om warm te blijven worden de spelers uh, beurt onder de deken vandaan gehaald. Om warm te lopen. Het staat nog altijd 0-0 na 25 minuten spelen bij Excelsior tegen VVV. Is Li er al, uh, Mark? Nee, nog niet. Ja, het applaus dat, uh, wat je hoort, Ronald, dat is uh, voor de Fransman uh, Adrien Mattenet. Hij is uh, net begonnen aan zijn partij tegenbij Chinchen. En dat is dan weer een, een Oostenrijker om het allemaal nog makkelijker te maken. Nee, zijn uh, allemaal ja, Lid... Chinezen, toch? <laughs> Bij, bijna allemaal, bijna allemaal. Nee, Lidje verdient wel applaus. Ze staat 10-9 voor uh, in de zesde game. Dat betekent dat ze matchpoint heeft. Maar het was 10-6. Drie matchpoints dus al weggewerkt door uh, Irene Ivanchan. Toch knap van de Duitse. Dat ze die drie uh, wedstrijdpunten overleeft. Nu dus nog één uh, matchpoint voor Li kan ze het dan nu afmaken? Het is te hopen voor haar. Dat er geen zevende game wordt. Het is al zo'n zo zo lange dag. Dit is de derde partij al van de dag. Ja, en het is toch fysiek zoals zij speelt. Dat verdedigende spel is enorm zwaar. Niet alleen voor Leijen Leden. Dan wordt de bal over de tafel geslagen door Irene Ivanchan. Die koos de aanval op een moment nou, dat het misschien niet moest. Nam wat risico het balletje tegen de netband over de tafel. En dat betekent dat de zesde game met 11-9 naar Jie gaat. En die wint dus deze wedstrijd. Dus goed voor Nederland. Jiao liet het vandaag niet zien. Lijtje neemt de rol van Jiao eigenlijk over... En staat voor het vierde achtereen volgende jaar in de, in de halve finales. Die gaat ze morgenochtend spelen. Tegen wie dat is nog niet bekend. Lidje dus door naar de halve finales tijdens de Europese top 12 hier in de Villerban. De laatste keer dat we Leon Kerstel hoorden stond Groningen drie punten voor op de mos. Ja, die marge is iets groter geworden. 44-37. Ik vind Groningen erg sterk spelen dit tweede kwart verdedigend Zit het goed in elkaar. En aanvallend eigenlijk ook. Dus er is weinig op aan te merken. 44-37. Ik wil nog even terugkomen op het verhaal van Mark Brassen net over Tony Parker bij Villeban. Er, er zit nog een Nederlands tintje aan. Want de moeder van Tony Parker is Nederlandse. En dat wisten waarschijnlijk weinig mensen. En het had niet veel gescheeld of het had een Nederlands paspoort gehad. Eh, zijn vader basketbalde namelijk in Nederland voordat hij naar Frankrijk ging. En Tony is in ieder geval in Nederland verwekt. Hij is niet in Nederland geboren. Hij is zelfs in België geboren. Uh, maar hij had een Nederlands paspoort kunnen krijgen omdat zijn vader, of dat zijn moeder toen uh, in ieder geval een Nederlandse was. Maar omdat zijn vader in Frankrijk speelde is hij uiteindelijk voor Frankrijk gaan spelen. Ja, dat nou ja, is nog een Nederlands steentje. Ik kan het ook vertellen omdat hier een time-out is genomen door de coach van Den Bosch. Raoul corner, 44-37. Ja, Den Bosch had bij de rust 24 punten. Die hebben dus maar 13 punten gemaakt tot nu toe. En Groningen daarentegen 24. Nou, 24-13 dit tweede kwart. Dat, uh, dat geeft een aardige afspiegeling van wat er gebeurt met name Alex Wesby, de Amerikaan die van de bank afkomt in Groningen. Hij heeft 15 punten nu, is topscorer van de wedstrijd. Dan heeft er 10 dit kwart gemaakt waarin nog 1 minuut 57 te spelen is. Die is uiterst efficiënt, met name van buiten de 3-puntslijn, Want De Bos kreeg de driepuntens 1 voor 1 achter de oren. En dan is er gelijk uh, een link naar de clue van de wedstrijd. Want ik vertelde al, die rebound, daar is Groningen beter in. Dan krijg je een boel tweede kansen. De Bos won het eerste kwart qua punten, 2024. En ook qua rebounds 7 tegen 9. Maar nu is uh, het helemaal omgekeerd. Dan is het uh, De Bos 10 rebounds en Groningen 14. Ja, en dan zie je dat daarmee ook die score op het uh, scorepunt. ...wordt qua punten verschuift in het voordeel van Groningen. Dus daar zal nog een keer op gehamerd worden in die time-out. 44-37. En de wedstrijd kantelde eigenlijk ook een beetje toen Rogier Janssen het veld opkwam. Uh, hij is niet echt geliefd hier in Groningen. Hij is wel overigens een keer kampioen geworden met Groningen. Onder Tom Booth toen. Uh, en hij kreeg voor de wedstrijd al allerlei opmerkingen naar zijn hoofd tijdens de warming-up. Redelijk vriendelijk hoor, want dan komt hier niemand het veld op. Maar hij kreeg wel wat te horen. En ja, zijn licht provocerende gedrag, zo noem ik het maar, werd niet heel erg gewaardeerd zojuist op het veld. En dan komt het publiek in de, de wedstrijd. Ja, en dat gaf Groningen ook vleugeltjes in tegenstelling tot het eerste kwart. Toen ik nog constateerde dat het zo... tam was. En nu eh, komt het publiek zeker op de bank omdat Brian de vaar is. Een schone Nederlander, die draait om zijn as en die schiet een hele verre raak. En daarmee is de marge 10, 47 37. Knappe actie van de Vares. Nu kan Rogier Janssen kijken of hij er wat aan kan doen. Hij draait, hij paast naar Stefan Wessels. Wessels naar buiten, naar Frank Turner. Turner voor de driepunter, die gaat er niet in. En dan kan Groningen richting de rust gaan werken om die marge uit te breiden. Stand in Martini Plaza, 47 37.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 Punt, want wie heeft hem gescoord? In ieder geval Excelsior. Schenkeveld zegt, ik heb hem het laatst aangeraakt. En dus mag je mij feliciteren en met mij samen juichen. Het was een vrije trap genomen door Scheiman. Zeg maar een meter of 15 over de middellijn aan de rechterkant van het veld. Scheiman is de linksback. Hij raakt de bal goed met zijn linkerbeen. En die bal lijkt door te glijden langs alles en iedereen. En dan is het Schenkeveld. Die uh, helemaal vrij in de buurt van de keeper komt. en de bal dan als laatste heeft geraakt. Ja, dat heeft hij zeker als laatste. Bart Schenkenveld, de huurling van Feyenoord. scoort 1-0 voor Excelsior tegen VVV Venlo. Kotje met somebody that I used to know. Groningen-de-Bos, Leon Kersten. 48-40, een voordeel van Groningen. En het tweede kwart sluiten ze af met 28-16. En dat zegt alles, als je 28 punten maakt en er maar 16 tegen krijgt... ben je gewoon berensterk. En daarom staat Groningen terecht voor, 48-40. Excelsior staat ook voor tegen VVV en die houdt ja. Ja, ik, ik. of het nou verdiend is, dat, dat weet ik niet. Het is een uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat beide ploegen, zoals al eerder gezegd, uh, aanvallend spelen. En het was uh, het doelpunt, dus van uh, Schenken wel de 1-0. Maar vlak daarvoor was het bijna VVV op 1-0 gekomen. Na een goed schot weer van Jannik uh, Wildschut, die een uh, goede wedstrijd speelt. De linksbuiten van uh, de linker van uh, VVV Venlo. Hij was daarna ook heel dichtbij toen uh, de ruiter, de keeper van Excelsior, helemaal uh, mis zat. Maar Leen van Steensel, Goodold Leen, uh, haalde de bal nog net weg voor dat deze wildschutterbal in het doel kon schieten. 1-0 Schenkeveld de doelpunt te maken. We zitten in de 34ste minuut van de eerste helft. Balbezit voor Janga. Dat is toch wel een handige speler. Hij is helemaal niet zo geweldig... ...maar hij kan een bal bij zich houden... ...en is zeer actief als pit zijnde van Excelsior. Dat was echt een mannetje die ze goed konden gebruiken... ...omdat Aalberg, dat is wel een technisch uitstekende voetballer... ...maar die moest zoveel alleen doen... ...en ook vaak de bal bij zich houden... ...dat hij nu een beetje ontzien wordt en ontlast wordt... En wat meer zich met leuke dingen kan bezighouden. Balbezit voor Excelsior voor de doelpunt te maken. Schenkeveld speelt de bal even breed naar de man van de vrije trap. Naar Scheiman. Die vrije trap die er goed binnenkwam. Scheiman probeert in de diepte Alberg te vinden. Alberg raakt de bal ook. En dan komt de bal bij A voor de Broers terecht. Net niet. Toch wel in tweede instantie kijken wat hij ermee kan. Niet veel, want hij wordt van de bal gelopen. En uh, dan kan Marcel Meeuwers, die zeer ongelukkig is in zijn pasing tot nu toe... ...heeft een bal of zes gepaast, maar geen enkele bal nog goed gegeven. Ook nu niet, want Broersen kan zomaar overnemen. Speelt de bal richting Janga. Wordt niet bereikt. Broersen uh, raakt de bal dan uh, in tweede instantie ook kwijt. En dan gaat de bal de diepte in richting Walfour. Walfour, Schenkeveld uitstekend gedaan. Mooie lichaamsschijnbeweging van uh, Schenkeveld. En uh, hij laat zien dat het uh, ondanks zijn uh, jeugdige leeftijd... Hij is geloof ik nog 20 uh, of 21. Dat hij uh, in ieder geval een uitstekende voetballer is. En anders kom je ook niet bij Feyenoord vandaan. Maar Excelsior kan hem heel goed gebruiken. Zo blijkt al in de afgelopen weken Schenkeveld. Dus de maker van de 1-0. 35 minuten precies gespeeld. Balbezit voor VVV. Dat dus tegen de 1-0 achterstand aankijkt tegen Excelsior. We gaan het weer hebben over een schaatsende Nederlandse kampioenschappen allround. De drie kilometer bij de vrouwen werd dus een prooi voor Linda de Vries. Ze was een sneller dan Marit Leenstra. De Vries is al geplaatst voor de WK, -rand en, voor de WK rand en kan dus ontspannen haar rondjes rijden. Verbaast het jou dat je hier de drie kilometer wint? Uh, nou, verbaasen. Je, je probeert een goede race te rijden en uh, dat is gelukt. En dat resulteert in uh, het winnen van de drie kilometer. Oh, dat klinkt vrij makkelijk. Ja, nou ja, weet je, je, je, bent, uh, je, je, doet, je rijdt voor jezelf en uh, ja, dan moet je even wachten wat de rest doet. En, uh, ja, ze kunnen allemaal harder, maar ze kunnen ook allemaal langzamer. Ja, want het lijkt wel alsof jij uh, steeds meer in je ritme komt, hè, dit seizoen. Nou, ik blijf erin, zeg maar. Het is, uh, in ieder geval, ik ben er nog niet echt, gelukkig niet echt uit geweest. Alleen met de selectiewedstrijden was het niet helemaal top. En, uh, nou ja, nu hou ik het gelukkig vast. En dat is wel lekker. Ja, hoe gelukkig is dat? Want uh, de mensen die al geplaatst zijn voor het WK, daar hoor jij ook bij. Maar de andere drie, die rijden hier niet. En jij wel. Is dat ook een soort risico... Ja, ik weet niet of het een risico is. Misschien is het omdat de rest het misschien best wel echt heel druk heeft. Ook met lang, meer lange afstanden. En ik heb me ook niet geplaatst voor de wereldbekercyclus die straks zeg maar, weer volgt. Dus ja, En ik weet je, van tevoren had ik niet verwacht aan het begin van het hele seizoen... dat ik me rechtstreeks zou plaatsen op het EK voor de WK. Dus die, het NK stond gewoon in de planning. En je rijdt gewoon niet vaak een heel toernooi. En dat, om daar comfortabel in te worden lijkt het me ook gewoon verstandig om gewoon het NK te rijden voor mij. Ja, dus jij hebt het ook echt nodig? Ja, ik denk dat het voor mij best belangrijk is. Nou, oh, dan gaat het erg goed tot nu toe. Ja, ja. Dat betekent dat je, ja, je hebt Leenstraaf voor je, maar die rijdt hier, vind ik verbazingwekkend goed. Maar jij komt ontzettend goed in de spoor mee. Ja, ja, nee, gaat mooi, dus daar ben ik blij om. Ja. Ja, en nu, ook een belangrijke dag vandaag voor jou, hè? Want, ik ben jarig, of dat? Want, <laughs> ja. is dat zo? Ja, maar ja, daar merk je niet meer zoveel van, hè. Je, Nu feliciteerde mensen en je denkt, oh ja, ja. Omdat je zo bezig bent met iets anders, dat, je dat, uh, dat vergeet je een beetje. Moet je niet zoiets van deze dag anders kunnen besteden dan hier in Tijalf? Oh nee hoor, nee. Nee. Nu gaat het nu verder. Uh, kampioen worden, kan dat nog? Of staat Leenstra zo ver voor Dan ah. Is hij eigenlijk zo goed dat het onhaalbaar is? Ja, maar het heeft gewoon een hele goede 500 meter gereden. En dat wist ik ook, dat, dat je daar zeg maar, heel veel op verliest. En het is zeg maar morgen met de 500 meter. Ja, Als ik, als ik naar de resultaten moet kijken van zeg maar, voor die tijd op de 500 meter staan we dichtbij. Elkaar zijn we heel erg aan elkaar gewaagd. Dan nog, hij heeft zij die ene seconde, en als je dan de 5 kilometer, stel je voor ze pakt morgen weer wat, dan wordt het best wel veel seconden op een 5 kilometer. Dus ja, achter het is afwachten. Je doet je best. Ik wil gewoon vier goede afstanden rijden. Geef vertrouwen voor Moskou en dan uh, mooi afsluiten. En aan de andere kant, als er een keer de kans is om mij kampioen te worden, dan is het toch dit weekend hè? Ja, dan is het nu, maar ja, wie weet, volgend jaar of wat dan ook. De sprongen zijn enorm, als je kijkt hoe jouw andere kampioenschappen afliepen, dat was de eerste keer negentiende, toen achtste, toen vierde, en nu? Weet ik niet. Ik zei elke keer, want toen het zo zeg maar de hele tijd volgde, dat wist ik ook, en toen zei ik, ja, dan, dan moet het nu eindelijk, weet je, ik ging de hele tijd vijf plekken of zo omhoog. Ik denk, nou ja, maar ja. Lekker staat bestaat niet. Die, die laatste plekken, die worden het moeilijkste, hè, die gaan het langzaamst. maar we zijn hard op weg en we zullen het zien. Zes daarbij. Dankjewel. Linda de Vries en Bert Maalderink. Eens kijken of er bij Andy Houtkamp al wat gebeurd is. <laughs> ja, er is wat gebeurd. Ronald, een rode kaart. Het is 1-0 voor What's Excelsior. Uh, ja, nou, niet... Ja. VVV-Venlo wordt steeds stiller. Wat een stomme rode kaart van Brian Linzen, zeg. Uh, sorry dat ik het zo zeg, hoor. Maar op het middenveld een werkelijk belachelijke aanval op de benen van Scheiman. En uh, het is maar goed dat hij nog net een been wegtrok, Want anders had hij echt alles afgebroken in uh, deze kou. En dus kan uh, VVV-Venlo met tien man verder. 1-0 achter tegen Excelsior in zo'n belangrijke wedstrijd. Nee, dat mag Linzen zich bijzonder aanrekenen. Nu krijgt VVV-Venlo met tien man zelfs een hoekschop... Vanaf de rechterkant. Het is uh, gelukkig dat Scheyman weer in het uh, spel kan meedoen. In het veld kan lopen. Want het was uh, echt een hele wilde uh, aanval. Met een veel te hoog been op het... Uh... Lichaam van Scheiman, van Brian Linsen, rood terechtgegeven. De hoekschop kwam vanaf de rechterkant. Wordt ingedraaid, maar wordt weggekoopt en opgevangen door Meeuwis. Brengt de bal terug naar Berghuis. Berghuis, de man van de corner, speelt de bal nogal uh, wild richting Leijwerke -Bessi. Bessi. bal breed naar de andere kant, naar Wildschut. Wildschut heeft uh, Maatse tegenover zich en probeert de bal dan naar de rechterkant te krijgen. Dat lukt ook bij. Uh, Berghuis, Berghuis terug naar Meeuwers. Meeuwers naar Wofoor. Wofoor draait zich goed vrij. Schiet de bal over het doel van Wessie de Ruiter. Nou, uh, het lijkt wel alsof uh, een man minder uh, VVV wat meer vleugels heeft gegeven. Dat zal ook nodig zijn. Want VVV Venlo staat ook na precies 40 minuten met 1-0 achter. En dan ook nog met één man minder tegen Excelsior. Cause I've been acting like sour milk fell on the floor With your oxygen you shut, the refrigerator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 en Stephanie met The Sweet Escape. Excelsior, VVV, Excelsior voor en tegen tien man. Dat moet goed gaan in de uitkant. En ook nog een corner. En we zitten in de laatste minuut van de eerste helft. De 45ste minuut. En John Lammers kan uh, met een gerust hart een slokje water nemen. Opvallend, het is nog niet bevroren. Uh, het is uh, de hoekschop vanaf de linkerkant. Dan komt die bal. Uh, wordt uh, gekopt en komt bij Broerse terecht. Die kan de bal net niet koppen. Omdat er een uh, tegenstander tussen zit. Het is uh, Leibaker Bessie die daarbij uh, staat. En dan gaat de bal over de achterlijn. En mag VVV Venlo een uh, doeltrap gaan nemen via keeper Dennis Gentenaar. En uh, als je zo lekker dicht op het veld zit zoals ik. Uh, en uh, ook nog uh, zeg maar ter hoogte van. Van de verdediging van Excelsior ben ik eens wat meer gaan letten op die Schenkeveld. Bart Schenkeveld, leuke voetballer. Hij uh, is een belangrijke man. Hij geeft uh, aanwijzingen, Hij zet zijn spelers neer. We krijgen één minuut extra tijd erbij. Hij scoorde ook nog dat uh, enige doelpunt tot nu toe. En dat is uh, belangrijk. Hij is nu ook weer in balbezit, wilde ik zeggen. Maar we hoorden het verneindige fluitje van uh, Nijhuis. De scheidsrechter die uh, volkomen terecht de rode kaart gaf aan Brian Linsen na die belachelijke overtreding die Linsen maakte op zijn tegenstander. En dus VVV met 10 man ook in de laatste minuut van de eerste helft. 1-0, maken Schenkenveld voor Excelsior. En Aalberg tikt de bal even terug naar Schenkenveld. Ja, men vindt het mooi bij Excelsior om met deze stand de rust in te gaan. Want men doet het heel rustig aan achterin. De graaf de bal, krijgt hem van Van Steensel, Van Steensel weer terug. En dan gaat Van Steensel nog eens kijken, geeft een breed aan Schenkenveld Die zegt, ja, wat moet ik met die bal? Nou, hij heeft hem nog aan de voet. En dan is het gewoon afwachten, de laatste seconde. Want VVV Venlo dringt helemaal niet meer aan. Nou, van Steensel probeert het nog met een diepe bal richting Yanga. Wordt opgevangen door Yoshida. En dan is het weer Aalberg, die eventjes bal bezit heeft. Probeert Berghuis nog wat te doen en zegt Nijhuis, nee, weet je wat? We gaan eens kijken wat er in de kleedkamer te vinden is. Is het ertessoep, is het gluwijn of een gewoon kopje thee? Voor alle drie doe ik het. Dus als iemand in de buurt is, kom er langs. 45 minuten plus 1 gespeeld in de eerste hel bij Excelsior VVV Venlo. En de thuisploeg leidt met 1-0. Misschien zult u denken, we hebben de hele tijd niks gehoord van ado Den Haag tegen AZ. Nou, dat klopt. Die wedstrijd is afgelast. Kevin Blom, de scheidsrechter vond dat het geen zin had. Dat het te gevaarlijk was op het veld daar in Den Haag. De wedstrijd van kwart voor negen, dat is over een kwartier, is Vitesse-Nak. Ja, Vitesse. Zeven punten voor op NAK en NAK uit. Dat haalt bijna geen punt. En het dak zal ongetwijfeld dicht zijn, neem ik aan Frank Wieluidt. Ja, dus is het uh, relatief gezien aangenaam lekker in, weer uh, in Arnhem. Daar. <laughs> ja, ja, het is uh, in ieder geval windstil. En vorst, uh, ik zal niet zeggen vorstvrij, want het is hier nog wel fris. Maar in verhouding met buiten is het lekker. Betekent en, uh, dat ook het publiek komt, of uh, dat we niet? Het, nou ja, ik, ik zie op dit moment zeg maar zo een kwartiertje voor de wedstrijd er niet minder zitten dan normaal. Het is hier natuurlijk al uh, in geen tijden meer uitverkocht geweest. Dus uh, bij een voetbalwedstrijd dan althans. Ehm... Uh, dus wat dat betreft zullen we even moeten wachten tot dat laatste moment om te zien hoe vol het zit. Maar je kunt hier rustig naartoe gaan als je gewoon lekker aangename voetbalwedstrijd wilt bekijken. Want last van een gure wind heb je in ieder geval zeer, zeer zeker niet in dit stadion. En als NAC dan punten wil gaan halen dit seizoen in een uitwedstrijd... dan zou dat traditiegetrouw in Arnhem moeten kunnen. Want Vitesse heeft in geen vijf jaar thuis meer gewonnen van, van NAC. Dus wat dat betreft zijn de papieren voor Breda uitstekend. Karelsen, net zijn contract verlengd met een jaar, weet dat hij volgend jaar ook nog coach is bij uh, Nac Breda. En zijn compaan uh, aan de wiel weet dat dat niet meer het geval is voor hem. Hij uh, stuurt uh, weer uh, het veld in Bottergien, die weer terug is van een schorsing. Datzelfde geldt ook voor Luiks en Bonifacia. Zij vervangen respectievelijk Janssen, Gillissen en Lasnik. Janssen en Lasnik zitten beide op de bank. Gillissen is geblesseerd, kan niet spelen, Nak op de allerlaatste dag van de transferdeadline. Uh, ...hebben ze nog de nodige versterkingen gehaald. Bukari nog weggeplukt bij uh, Kim uh, Passa. El Akchewi weggehaald op huurbasis bij uh, Heerenveen. En uh, Jeffrey Sarpong bij Real Sociedad uh, gehuurd. Maar uh, van uh, dat drietal zit alleen El Akchewi uh, op dit moment op de bank bij de selectie. Dus bij uh, NAC Dus kun je ook afvragen in hoeverre heeft dat allemaal direct zin... Dat die jongens er staan. Want El moet concurreren met Gorter. Die al uh, het hele seizoen uh, de vaste linksback is. En daar ook niet weg te denken is op dit moment in de selectie van uh, Karelsen. En bij Vitesse verwachtte iedereen weer Cassia terug. En de aanvoerder, de sterkhouder achterin bij de Arnhemmers. Maar die is ziek. Dus bepaalt geen sterkhouder vandaag. Van der Struik speelt op zijn positie. Dat betekent dat er een plekje is ingeruimd voor Yasuda. Daar op de rechtsbackpositie. positie. En in de punt van de aanval: geen Pedersen, die we daar de afgelopen tijd regelmatig hebben gezien. Maar Havenaar maakt zijn debuut in de basis. Deze competitie. En van Aanhold afgelopen week al tegen PSV in de beker. Debuterend in de Speelt ook voor het eerst in de competitie uh, vanaf het begin bij uh, Vitesse in de basis. Maar ja goed, hij deed het uh, zo prima in die bekenwedstrijd tegen Herenveen Tegenover Narsing en Van Lappar. Bepaalt niet de gemakkelijkste tegenstanders om tegen te spelen in de Eredivisie. Dat het wel logisch is dat Van Anod daar uh, vanaf meet af aan kan beginnen. Holfs is terug van een uh, schorsing en kan gelijk weer in de basis beginnen. Op het plekje waar we afgelopen week tegen Herenveen nog Chanturia mochten begroeten. Hij start dus vanaf links in de aanval. Bepaalt niet uh, die ideeën. De ideale opstelling voor Van de Brom. Die in 2012 nog niet heeft gewonnen. Sterker nog, tot nu toe alles heeft verloren. En daarom afgelopen vrijdag besloot, besloten te trainen. Met zijn selectie om daar wat nieuws uit te gaan proberen. Daar had hij Kasia nog bij in gedachten. En dus lukte het hem niet helemaal om in zijn ideale elf te starten. Maar wel met Havenaar dus. Die lange Japanse international met Nederlandse, met Nederlandse inbreng. Via zijn vader natuurlijk in de aanval. Als een soort van aanspeelpunt. Als afmaker, als kopper. Iemand die iets zou... Zou moeten kunnen creëren iets wat Pedersen in de afgelopen tijd, waarin hij de kans heeft gekregen, bepaald niet is geslaagd. Hij mag het daar gaan doen. Zou Vitesse weer eens punten kunnen gaan halen tegen NAC? Het zou voor Vitesse wel prettig zijn om zich weer een beetje vaster te kunnen nestelen in de eerste negen. Want als je vier keer op rij verliest, waarvan drie keer in de competitie op rij... Ja, dan zak je wel heel erg snel weg als iedereen om je heen punten blijft pakken. En daaromheen, daar hoort dan NAC natuurlijk ook bij als die hier vandaag gaan winnen bij Vitesse. De wedstrijd vandaag onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Het uh, tweede deel van Groningen en Bos. Leon Kersten. Ik zit eigenlijk even achter mijn oren te krabben, want... Ja, dat Groningen speelt een uitstekend tweede kwart en die komen dan na de rust het veld op. Het eerste wat ze doen, ze krijgen de bal, gooien hem naar Den bos toe. Dan zijn we nu 3,5 minuut verder is het 50-50. Ze stonden 48-40 voor. Een 2 10 tussensprint van den Bos, die verdedigend wel wat scherper uit de klipkamer zijn gekomen in de tweede helft. Maar wat dat Groningen staat te doen hier in die 3,5 minuut. Dat lijkt echt helemaal nergens op. Slap. Slap, slap. En ja, dan moet de coach wel gelijk een time-out gaan pakken. en Vandaar uh, dat uh, de cheerleaders op het veld staan en de muziek hard staat te drummen. Maar hey, ik weet niet wat ik zie. Ze spelen zo goed dat tweede kwart. Zo agressief, zo fel, goed in de verdediging, hard erbovenop. bovenop. En dan laten ze zo het kaas van het brood eten. Want ja, je neemt de voorsprong van de acht punten als nummer 2 tegen de nummer 1. Want daar hebben we het over. Groningen 2, de bos eerste. En, en nou, nou, alsof buiten ineens de zon is gaan schijnen en de wind uit het tropisch eiland komt. Zo warm als de sneeuw voor de zon, is die voorsprong weg. Ja, en de bos heeft denk ik het moment om wel weer te pakken. In ieder geval is het spannend: 50 tegen 50. En uh, dat belooft nog wat voor de resterende 16,5 minuut speeltijd. Maar Groningen zal wel op moeten letten nu dat ze in het verloop van dit kwart niet uh, verder op achterstand komen. Want dat, nou ja, het is natuurlijk vooruitkijken, maar het kan de genadeklap al gelijk zijn. Kijken wat ze nu doen. David Bell wordt verdedigd door Frank Turner. Past de bal naar Wyatt. Die maakt de enige score tot nu toe. En die bal van Bell, ja, dat slaat helemaal nergens op. Die, krijgt, die, die Wyatt gaat staan, die geeft de bal aan Bell. En in de loop schiet hij. Nou, hij raakt net, net de voorkant van de ring. Maar die bal gaat over de zijkant en krijgt een bosterbal om de voorkant ...voorsprong zelfs nu al te gaan nemen in dat derde kwart. Ik denk dat uh, Hakim Salem, de coach van uh, Groningen, uh, snel wat nieuwe manschappen in moet gaan brengen... ...want het lijkt helemaal nergens meer op wat ze aan doen zijn. Nu uh, Ty Wesley aan de rechterkant houdt de bal lang bij zich. Paast uiteindelijk niet naar uh, Kees Akerboom... ...want het is Jason zo van Groningen tussen die pakt de bal af en die scoort aan deze kant. Nou, dat is goed opgelet van de man die vorig seizoen werd gekozen... ...tot meest waardevolle speler van de eredivisie. Goede actie, en daardoor staat Groningen in ieder geval weer voor. Nog 5, 45 te spelen in het derde kwart. Groningen Den Bos 52-50. In Parijs starten vandaag het Tournoi de Paris. Een van de grootste judo toernooien Alles draait in de Franse Hoofdstad om punten sprokkelen en vormbehoud. Want ze willen allemaal naar Londen. Ze willen allemaal naar de Olympische Spelen. Dit weekend komen er 13 Nederlanders in actie, van wie er vandaag 5 op de mat stonden. Een verslag van Matthijs Westraten punten en vorm behoud. Daar gaat het dus vooral om dit weekend. En vandaag komt de lichte helft van het programma in actie. Normaal gesproken niet bepaald de categorie waar Nederland het van moet hebben. En dat was vandaag niet anders. Dat is dom. Ik, uh, ik kwam gewoon niet goed in mijn pakking. Ja, hij zat op mijn kin. Waarom doe ik dit? Ja, kent. Zo glipt hij eronder. Ja. Ik wachtte er te lang met mijn actie maken. Ik ga niet tikken, ik ga niet tikken, ik ga niet tikken. Waarom in hemel samen? Ik kwam er niet goed uit. Ging mijn hand gewoon af. Ja. Ik hoef niks anders te doen dan aan mijn opdracht te houden. Het is judo, dat is gewoon kloten. Eerste ronde exit. Er zijn nog genoeg kansen. Voor Jules Fransen, Jasper de Jong en Kitty Bravik was de dag hier snel voorbij. En dat geldt ook voor Birgit Ente. Ik vind het zo erg. De eerste pakking was zo goed. Ik dacht, nou, weet je, ik smijt er zo af. Maar het liep anders. Tegen de Roemeens Olympisch kampioene Dumitru gaat Ente in de fout. Een vol op haar rug. Ik of ieder geval dat gevoel had. ik van kom maar op, weet je. Ik ga strijd leveren en ik maak, ik maak je gewoon af. Maar. Dimitro verliezen is op zich geen schande. Daar koop je natuurlijk weinig voor. Ja. Mede omdat als je wel gewonnen had, je gedeeld 14e was geworden met ja, de Iersen. Daar, daar doelde ik ook op, daar, dat wilde ik ook. Ik, ik weet natuurlijk wat mijn ranking is. En ik, ik wist als ik deze win, dan sta ik bij de beste 65 punten, 20 punten erbij op de ranking. Nou, dan sta ik inderdaad 14e. En dan heb ik zo'n goede uitgangspositie voor de spelen. En nu is het weer kantje op. Bon. <applaus> Daar hebben we vier gehad om nog één te gaan. Maar niet de minste. Elisabeth Willeboortse werd vorige week... door de technische commissie van de Judobond aangewezen... als Nederlands deelnemster aan de Olympische Spelen... in de categorie tot 63 kilogram. En daar ging een lange soap aan vooraf. Willeboortse is er dan ook helemaal klaar mee. Ik ben echt op. Ik heb me er echt... Ja, de emmer is helemaal leeg. Ik, ik zit tegen het randje van ziek zijn aan, merk ik ook. En dat is ook logisch, er is gewoon heel veel gebeurd. Maar Willem Boortje is er nog niet helemaal. Ze moet nog vormbehoud tonen. Dat kon vandaag en dat deed ze dan ook meteen maar even, door de kwartfinale te bereiken. Ik ben blij dat ik nu vormhoud heb getoond, zodat ik rustig aan kan toewerken naar hetgeen wat er gaat komen. Want ik, ik ben gewoon op. getoond, nu de prijzen nog, want winnen in Parijs is als winnen op Wimbledon. En winnen doet ze, althans de kwartfinale. In de halve finale ze de Japanse Tanaka. En dat is net even een brug te ver. Elisabeth, feliciteerd. Je bent nog niet heel erg blij, je hebt net verloren, maar bronzen plak, hartstikke goed toch? Ja, als je, als je gewoon uh, alles rationeel uh, gaat bekijken, dan uh, is dit goed na wat er allemaal is gebeurd. En na die hele zware, en een zware periode, heb ik toch nog gewoon hier mentaal vooral uh, mezelf erheen er gesleept. En het was echt slepen. Maar lijkt van nu een bondscoach en trainer van Elisabeth um, gefeliciteerd. Oh, ja. Dit is wel een, een hele dikke streep onder, uh, onder jullie keuze. Ja, vind ik wel. Ik uh, ben erg blij met wat er vandaag is gebeurd. Want Elisabeth was echt wel op. Maar hij heeft toch nog uit de, zeg, echt uit de tenen gehaald. En ik vond de laatste partij, jammer dat ze toch nog net even dat beetje te veel risico nam. Maar dat moest ook wel gebeuren, denk ik. Ja, en dan is dat net even, dat uh, gaat welke kant gaat het op? En dat ik hier nu nog een derde plaats uit weet te halen, dat is gewoon uh, een mentale winst die ik ook heb uh, te danken heb aan de hele concurrentiestrijd. Gewoon, gewoon, uh, ik ben daar wel echt uh, beter door geworden. En dat is wel positief. En nu is het gewoon uh, alle punten op de IZ straks. En heel uh, goed toewerken naar hetgeen wat er komen gaat. Heel specifiek. Gaan we haar nog op een toernooi zien? Tot aan de Spelen? Ik verwacht zelf eerlijk gezegd niet. Met EK? Nee, voor mij gaat dat dus... Uh, voor zover ik dat nu kan besluiten. Maar goed, ik moet met Elisabeth het gesprek hebben. Die ga ja, ik dat dus niet... Uh, nee. nee, daar ga ik niet voor. Je hebt brons in Parijs. Gefeliciteerd. Dankjewel, Matthijs. Ik word er steeds vrolijker onder. Dus. Waarschijnlijk geen EK dus voor Willeboord, Wel voor Kitty Bravik in Tjeljabinsk. Toch? Ja, waar het ook ligt. MUZIEK home strong again, lift my head, many times I've been told, all oh, this talk will make you go, so I'll close my your mind just be full so I'll close my Oh Michael Kabinoeka met Home Again. Groningen en Bos, Leon Kester. Het begint een aardig schouwspel te worden. Ik vond het niveau al zo vrij aardig. Maar het wordt nu echt uh, eigenlijk een beetje voor de fijnproevers. Want de ploegen zijn helemaal naar elkaar toegegroeid, Den Bos en Groningen. Het was 50-50, het was 52-50. De bos kwam op voorsprong bij 52-54 door Stefan Wessels. Nu is het 58-56. Iedere keer dus weinig verschil. Zojuist is De bos in een zoneverdediging gaan staan. Omdat ze ja, wat moeite hebben om de Groningse aanval af te stoppen. Ja, de eerste beste keer ging het gelijk fout. Een geforceerde driepunter eigenlijk van Jason Derby Show aan het eind van de schotklok. Rebound Juni Steenvoorde. Ja, het, is, uh, het niveau valt me zeker niet tegen van de nummers 1 en 2 van Nederland. Mag zo langzamerhand zover in het seizoen ook wel een keer. En nu wordt het weer gelijk. Door Ty Wesley hangt in de lucht, gooit de bal via het bord erin. 58-58. En die, wets, uh, die Wesley is toch wel de topscorer bij Den Bosch met 14 punten. Ja, 58-58. Dat belooft een spannende slotfase. Voor de wedstrijd heb ik even de statistieken naast elkaar gelegd. En kwam ik tot een eindstand van 73-76. Als je dat allemaal optelt en aftrekt. Nou, dat belooft al... Op voorhand een spannende wedstrijd. En dat is het nu ook aan het worden. Gewoon 58-58. Groningen mist in de aanval. Rebound Den Bos, Ty Wesley aan de andere kant. Die gaat omhoog en gooit hem via het bord erin. En er wordt een fout op hem gemaakt. Nou, die Wesley gooit in het eerste kwart 10 punten raakt. Daarna ging hij even naar de bank om bij te komen. In het tweede kwart heb ik hem eigenlijk wel op het veld gezien. Maar zonder een noemenswaardige rol. Maar intussen is hij wel weer aardig bezig met 16 punten intussen. 58-60 voor Den Bos. 1 minuut 10 nog te spelen. En ja, toch vraag ik me af wat het Groningen nou dat derde kwart aan het doen is. Want het tweede kwart was echt zo enorm sterk. Die wonnen ze met 28-16. En er is heel weinig meer van over. Sterker nog, er is niks van over van die voorsprong die ze hadden opgebouwd. 58-61 nu door die score van Tai Wesley. Zijn 17e punt, maar er is nog wel 11 minuten te basketballen in Groningen. We hoorden eerder het uh, tafeltennis en Mark Brasser vertellen... dat uh, Li Je de halve finales van de top 12... had bereikt ten uh, koste van Ivan Chan. Toen had hij het ook over Nichal die... Uh, Ooit nog in Nederland gespeeld had. En uh, nu voor Luxemburg uitkwam. Ze won. Na de eerste twee games verloren te hebben, won ze de volgende vier tegen de Hongaarse Pota. En ze staat dus morgen ook in de halve finale. 48 jaar overigens. We gaan kijken bij Fidesz en Ak. Want dat is begonnen. Frank Wielaard. Twee minuten geleden. Stand nog altijd 0-0. En uh, opvallend dat Hofs niet zozeer vanaf de linkerkant speelt. maar uh, meer van rondom uh, Havenaar. En dus dat betekent dat, dat Butner het nodige aan veld te bestrijken heeft. Gelukkig kan hij dat ook. Het is een loper en uh, nogal op tempo ook. Dus wat dat betreft uh, lijkt me dat wel een uh, mooie taak voor hem. Maar Vitesse in de uh, tweede seizoen zelf nog niet gescoord. Mist dus Boni. Die kun je heel gemakkelijk concluderen. Die op dit moment uh, ook speelt in de Afrika Cup met zijn Ivoorkust. ...tegen Equatoriaal Guinea. Op het moment met 1-0 voor staat. Wat dat betreft ook weer keurig netjes bijgepraat in, in die competitie. En Vitesse heeft dus wat goed te maken... Uh, voor, wat, ...voor wat betreft de herstart in deze competitie. En dat zie je ook gelijk in het begin van de, deze wedstrijd. Want uh, gelijk wordt er druk gezet. Dat was al te zien toen uh, Van der Heijden doorliep... ...op uh, de verdedigers van uh, NAC om uh, de boel onder druk te zetten. En Vitesse wil graag vandaag op de helft van de tegenstander spelen. Tot nu toe, he, als ze de bal hadden... Er gingen ging steeds de bal ook te, te traag rond in de voorgaande wedstrijden. Dat tempo moet dus ook omhoog. En ook dat is in de eerste minuten wel het geval. Eigenlijk alleen nog maar Arnhems balbezit gezien. Bijna alleen maar Arnhems balbezit. En nu een vrije trap voor de Arnhemmers aan de linkerkant. Hofs daar achter de bal het zal een korte vrije trap worden. Tenzij Hofs daar wegloopt. En dat, uiteindelijk doet hij dat dan ook. En dus wordt het geen uh, korte uh, vrije trap, maar nu een uh, wat langere met uh, Janari van der Heijden achter de bal. En iedereen van Vitesse daar nu rond uh, de 16 meter om de bal daar op te vangen. Het is heel druk daar voor de goal van uh, Tendrouwelaar. En daar komt dan uiteindelijk de vrije trap toch weggewerkt in eerste instantie. Hofs ineens. Het scheelt niks. De bal gaat op de palen dan uiteindelijk via het achterhoofd van een Vitesse aanvaller. Nee, dat is een verdediger. Van der Struik. Die kopt de bal over de achterlijn heen. De bal, uiteindelijk dus het schot, prima schot, ineens genomen. Mooie volley van Hofs. Die vandaag weer in de basis mag beginnen. Op de paal. Onbereikbaar voor Ten Rauwelaar. En zo waar de eerste mogelijkheid voor Vitesse ook al wel verdiend. In die eerste minuten van deze wedstrijd. Omdat ze er echt een wedstrijd van willen maken. Dat is in ieder geval duidelijk de intentie nu nog doorzetten. Gedurende de rest van de wedstrijd. De doeltrap van Ten Rauwelaar om NAC ook een keer in balbezit te brengen. Maar dat duurt heel erg kort. Dat blijft namelijk alleen bij die doeltrap van Ten Rauwelaar. Vitesse bouwt aan de volgende aanval bij 0-0. Excelsior en VVV zijn begonnen aan hun tweede helft in de kan. Ja, 1-0 nog altijd de voorsprong voor... Uh... <laughs> dat waren die tenen van. Ja, dat dacht ik al. Nou, die heb ik net in de speakerskamer achtergelaten, want daar is het lekker warm. En uh, ik heb nog niemand gezien met uh, uh, snert, zelfs ja wel een kopje thee uh, gekregen. Uh, maar de Gluwijn is ook nog niet binnengekomen. 1-0 nog altijd de voorsprong voor uh, Excelsior. Twee wissels in de tweede helft bij VVV Venlo, Uchebo... Uh, kijk op tv en kijk naar zijn haar. Hij heeft een nieuwe kapper, uh, is in het veld gekomen. En eruit is gegaan de andere Nigeriaan, Novoer. En Robert Cullen is gekomen. En in zijn plaats moest Steven Berghuis de warmte van de kleedkamer opzoeken. 1-0 voor Excelsior, dat uh, heel redelijk voetbal uh, nu een vrije trap heeft. Goed die bal voor het doel. En daar is heel veel moeite uh, bij Gentenaar. Maar hij heeft de bal in twee instanties te pakken. Voordat uh, Janga de bal kan uh, binnentikken. Ja, tien van uh, VVV Venlo. Voor degenen die later hebben ingeschakeld een uh, hele domme rode kaart van Linzen zorgt ervoor dat uh, VVV een ondertal is. VVV moet iets bij die 1-0-achterstand. Als uh, Jannik Wildschut probeert de bal onder controle te krijgen. Ja, dan gaat de bal over de achterlijn via de Graaf. En mag uh, VVV Venlo een uh, hoekschop gaan nemen vanaf de linkerkant. Uh, ik moet zeggen, sinds het moment dat Linzen uit het veld is gestuurd en uh, VVV met 10 man staat, is daar weinig van te merken. Integendeel, uh, het is zelfs uh, iets gevaarlijker nog geworden VVV Venlo. En misschien dat het uit deze hoekschop vanaf de linkerkant ook uh, kan gaan gebeuren. Cullen gaat die hoekschop nemen. doet Dat brengt de bal voor het doel. Met Moeite de ruiter. En dan Schud die de bal. Schiet. En dan komt de bal nog voor een voet terecht. Hey, dat lijkt me een overtreding. Wordt niet gegeven door de scheidsrechter. En dan maakt Lokhoff zich heel boos. Maar zien we wel de counter aan de andere kant voor Excelsior. Bal gaat de diepte in. Richting Vinke Vinke heeft de bal onder controle. Geeft hem mee aan Scheiman. Scheiman moet de voorzet geven. Lukt niet. Maar via. Uh, de voet van Timmy Sela gaat de bal over de achterlijn. Terwijl Tom Lokhoff zich aan de zijkant heel boos maakt op de scheidsrechter. Want het zag er inderdaad naar uit dat het een overtreding was op de rand van het strafschopgebied. Misschien zelfs al uh, erin. En uh, scheidsrechter Nijhuis uh, honoreerde het niet. Het appel van de VVV-spelers. en ja Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje boos over bent. Al met al is de bal op, de, op het driehoekje gekomen aan de linkerkant van het veld. Voor een hoekschop van Excelsior. Daar komt die bal voor het doel. Wordt niet doorgekopt door Maatsen. Wordt weggekopt uit de verdediging van VVV. Wordt wel opgevangen door Vinken Die de bal meteen terugspeelt op Scheiman. Scheiman, bal naar de Graaf. En dan is het wachten tot iedereen weer gereed staat. In de positie staat. Leeuwen Steenstel is weer terug. Schenkeveld is weer terug. Van Steensel heeft nu de bal. Zal in de breedte gaan spelen op Scheiman? Scheiman, laten we even deze aanval nog meenemen. Omdat het mogelijk weer iets kan opleveren voor Excelsior. Nee, Scheiman ziet geen opening. Speelt de bal helemaal terug op Schenkenveld. En Schenkenveld heel rustig kijkt om zich heen. Zoals hij dat al de hele wedstrijd goed doet. Hij staat er als een vorst achterin. Goh, en dat met dit weer. En hij doet dat heel erg goed. Hij heeft ook het enige doelpunt gescoord voor Excelsior in deze wedstrijd tot nu toe. Wedstrijd die nu precies 51 minuten oud is en het tussenstand kent van 1-0 bij Excelsior VVV. Zoek maar zien met Maldon. Groningen in de bos Leo Kersten. Ja, er zit het laatste kwartstand 67-69. En Rogier Jansen, de international, is het veld uitgestuurd. De zaal uitgestuurd zelfs. Hij kreeg zijn tweede onsportieve fout. Even zwaai, het wilde omhoog gaan voor een lay-up en hield zijn hand vast. En scheidsrechter Sint-Eniklaas zegt, dat is jouw onsportieve fout. En komt daarna achter dat het zijn tweede is. En dan moet je de zaal uit. En ik kan me niet herinneren dat ik een speler heb gezien die dat twee keer heeft gehad. In één wedstrijd. Coaches wel, dat lukt nog wel eens, maar uh, spelers niet. En dus moet Den Bosch verder zonder Hogeer Jansen, die tien uh, punten maakte. Verder niet heel gelukkig was, maar zijn ploeg wel met een probleem opzadeld. Den Bosch leidt overigens nog wel, 67-69. Bij Excelsior VVV is het na een minuut of twaalf in de tweede helft 1-0. En VVV staat met tien man door Rood van Linsen. Fidesse en Naks zijn een minuut of dertien bezig Er is daar nog niet gescoord. 0-0. En ADO Den Haag tegen AZ werd eerder vanavond afgelast.